8 uur, Freddy van met het NOS-journaal. De Raad van State ziet niets in het kabinetsplan om de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen. Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat de pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,25 naar 1,85 procent van het bruto loon. Volgens de Raad van State zijn de kosten van het nieuwe plan te hoog, terwijl er nauwelijks voordeel voor de pensioendeelnemers is. Maandag debatteert de Kamer over het voorstel. Het kabinet van Brazilië is in spoedzitting bijeen om de onrust te bespreken die al meer dan een week duurt. President Rousseff annuleerde haar reis naar Japan daarvoor. Gisteren gingen meer dan een miljoen mensen de straat op. Ze protesteerden onder meer tegen de corruptie en de kosten van het WK voetbal dat volgend jaar wordt gehouden. Bij een demonstratie in een plaats in de provincie São Paulo vielen doden en ook in de noordelijke stad Belem. In verschillende steden kwam het tot gevechten met de oproerpolitie. Alleen al in Rio de Janeiro vielen tientallen gewonden. Het kabinet heeft een lijst opgesteld van onderwerpen... die niet aan de Europese Unie, maar aan de lidstaten moeten worden overgelaten. Volgens het kabinet moet er bijvoorbeeld geen verdere harmonisatie... in de EU komen van sociale stelsels. En mogen over Arbo-regels alleen Europese regels zijn op hoofdlijnen. Het kabinet hanteert als uitgangspunt Europees wat moet... Nationaal wat kan. Oppositiepartij D66 vindt de lijst een betekenisloos kattenbelletje. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag hun tournee langs alle provincies afgerond. De koning bedankte in een toespraak voor de ondersteuning die het paar heeft gekregen. De laatste bezoeken vandaag waren aan de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Het weer. Vanavond en vannacht droog, alleen in het noordwesten nog een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst af en toe zon. Later vanuit het westen westenkant zo buien en het wordt 16 tot 20 graden. Zondag meer buien, een stevige wind en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De N200, de weg Amsterdam naar Halfweg. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen de A10 en Halfweg.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 En alle televisiehoogtepunten uit dit kleurrijke decennium. De jaren 80 in 80 dagen. De hele zomer lang op best24 en best24.nl. Groen Dichterbij is een actie van IVN, Oranjefonds, Buurtlink.nl, SME-advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd. Uh, nou altijd. Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. De twee dingen van vanavond. Krasse knarren en zeurende ouderen. Je denkt een goed centje voor je oude dag te hebben. Maar als je het zo uh, allemaal nagaat, kan je toch een heleboel in gaan leveren. Ik heb een zoon en ik heb uh, twee stiefkinderen. Maar ja. Toen ik de kraan dichtdraaide van het geld, dan zie je ze niet meer. Ik ga niet van niks zitten, ik zit naar beneden en kijken, hoop je dat je iemand tegenkomt. Maar uh, dat is ook niet het geval. Zou je dat nog kunnen, thuis wonen? Zou het niet meer kunnen. Echt niet waar. Ik heb overal hulp bij nodig. In plaats van elke dag vlees eten, dat wordt misschien twee keer in, twee keer in de week vlees eten. Goedenavond, Jan Romme. Goedenavond. Wat ik lachte allemaal, hè? Nou, nou. Wim Zonneveld zou zeggen, nou iets lolligs, maar goed, we gaan er toch even over praten... want het zijn natuurlijk klachten die ook eh, terecht zijn. Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds, maar ook nu op de kop af ongeveer, zal ik maar zeggen... dat loopt niet helemaal goed op de kop af ongeveer, een jaar ombudsman ook hè, van het ouderenfonds. Ja. Ja, ik dacht wel, eh, toen ik net eh, de dames en heren hoorde klagen, waar begint een mens aan, zoals u? Nou ja, kijk, ik denk uh, da, da, daar voel ik me heel happy bij hoor. Want het is uh, maatschappelijk natuurlijk zeer relevant. Hè, er zijn uh, ontzettend veel uh, zaken rond ouderen momenteel aan de gang. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel ouderen die het heel erg goed hebben. Uh, maar er zijn ook heel veel ouderen die het echt slecht hebben. Ja. En uh, ik denk dat het goed is dat daar aandacht aan er geschonken wordt. En wat doet een ombudsman even in essentie uh, om een beeld te krijgen? Nou, eigenlijk de reden waarom we de ombudsman zijn gestart zijn er zijn drie. Er zijn drie redenen. En de eerste reden was dat ik toen mijn vader ernstig ziek werd... die heeft tot later leeftijd thuis gewoond, moest hij plotseling in een verpleeghuis in. En ik, directeur van het Nationaal Ouderenfonds... dacht dat ga ik wel even regelen. Maar ik wist bij god niet hoe ik dat moest doen. En gelukkig heb ik goede mensen in dienst die me dat gelijk konden vertellen. Maar ik heb me toen wel afgevraagd... sta je ervoor dat je dat niet hebt? Dan, dan, waar moet je beginnen? En Dus... Ik heb me voorgenomen om daar, uh, daar iets aan te doen. En ik heb me voorgenomen ook om uh, ervoor te zorgen dat oudere mensen de weg gewezen worden. naar nou, alle goede dingen die er zijn in Nederland, want die zijn er beslist. Maar kan iemand die dus, laten we zeggen, ouder is. en een probleem heeft, een maatschappelijk probleem. daar hulp voor vraagt, gewoon het fonds bellen en zeggen: help? Ja, absoluut. Absoluut. Een um, uh, tweede reden was. Ja. en dat, dat, dat, uh, ik, ik wil even alle drie de redenen uh, noemen, want dat, dat brengt dan in perspectief. Uh, tweede reden was dat er ook heel veel gebeld werden... door uh, misstanden, met name in zorginstellingen. Want uh, uh, vaak door kinderen die klaagden dat een oude vader of moeder werd uh, mishandeld. Of slecht behandeld tot mishandeld. Uh, en waarom kwamen ze dan bij ons? Omdat ze eigenlijk bang waren om te klagen in dat, die zorginstelling. Bang dat als ze geen klagen dat het nog slechter ging met een oude vader of moeder. En de derde reden was uh, dat wij uh, hoorden van heel veel ouderen dat ze vonden dat ze eigenlijk een prooi, makkelijke prooi waren van de overheid. Want ze, ouderen gaan niet het malieveld meer op, uh, ouderen kunnen niet meer staken en al hun geld wordt maar afgenomen. Dus de derde reden waarom de, we de ombudsman zijn gestart is eigenlijk dat het de, de stem van de ouderen ja. moet zijn. En dat dus is het ook. Dus je bent een belangenclub ook. Mag ik dat zo noemen? Nou ja, we zijn uh, daar wel heel voorzichtig mee. We proberen ook wel een hele neutrale positie in te nemen. Uh, we schakelen met alle politieke partijen. Uit iedere, iedere politieke partij hebben we wel een Kamerlid... waarmee we regelmatig contact hebben. En we geven ze allemaal dezelfde signalen en informatie die wij krijgen. Ja. Uh, en proberen ook uh, daar geen politieke uh, mening aan te verbinden. Nee. Maar u noemt zich ook ombudsman. Maar we kennen de nationale ombudsman, uh, Alex Brenningmeijer. We hebben ja. een Ombudsman, en nu hebben we dus. Maar u bent echt de ombudsman van het fonds. Hè? U bent niet een, na, een nationale uh, ombudsman. Nee, in, zijn, in, in de zin van de voorgaande. Nee, we zijn. Uh, de Mei noemt mij overigens wel zijn hulp Sinterklaas. Ik weet niet of ik daar nou gelukkig zo gelukkig mee ben. Het hangt er vanaf wat u uitdeelt. Ik denk dat je het wel goed bedoeld heeft. Maar we zijn dus niet ingesteld nee. door de overheid. We hebben dat overigens wel bepleit bij de overheid... dat er een ouderenombudsman zou komen. Maar de overheid vindt kinderen dan wel een hele aparte groep. Maar beschouwt ouderen eigenlijk als een... Ja, een groep mensen zoals iedereen. En wil niet ja. voor iedere minderheid uh, willen zijn een ja. ombudsman. Instellen. Maar zou, zou dat kunnen zijn omdat de overheid zegt... kinderen zijn kwetsbaar, kunnen nog niet voor zichzelf opkomen... en ouderen wel? Ja, ik denk kinderen uh, vindt men kwetsbaar kwetsbaarder. Vindt ja. men kwetsbaarder. Of dat zo is, dat wens ik te nou ja, ik... Als je het uit, uit zou moeten tekenen op de schaal van kwetsbaarheid... waar staan ouderen dan? Nou, dat hangt er vanaf uh, hoe oud je bent en hoe slecht je eraan toe bent. Ik denk dat ouderen uh, even kwetsbaar, misschien nogal kwetsbaarder kunnen zijn dan kinderen. Ouderen kunnen nog wel redelijk voor hunzelf opkomen. Maar ja, er zijn heel veel dementerende ouderen. Uh, dat aantal groeit uh, met de dag. En die ja. kunnen dus niet meer met elkaar, Want, wanneer, elkaar. Wanneer ben je oud in Nederland? Ja, is dat, dat, is dat is, aan te geven? Dat is al heel vroeg. Uh, volgens sociaal Culture het plan, Planbureau ben je bij 55 al oud. En dan zeg ik, donder op met 55 ben je nog helemaal niet oud. Begint het pas? Ik begin het pas. Ik ben zelf 60. Ik voel me er helemaal niet oud. Ja. Maar je bent wel officieel al oud als je 55 bent. Ja. Je hebt de, de, de Sociaal Cultureel Planbureau kent drie groepen: 55, 64, 65, 74 en 75. Plus. En als je mij vraagt wij ons, waar wij ons met name op richten, dan zijn het toch wel echt de, de 75-plussers... zeg maar eigenlijk de 80-plussers. Want laten we zeggen, de, de ouderen in de leeftijd daarvoor... die kunnen misschien nog wel heel goed uh, hopelijk ook voor zichzelf zorgen... in generaliserende zin gesproken. Sterker nog, wij bepleiten zelfs dat die ouderen een hele vitale doelgroep zijn... waar eigenlijk veel te weinig uh, uh, gebruik van wordt gemaakt van hun vitaliteit. En uh, ja... De 50-plus partijen, de oudere bonden, maar ook wij als oudere fonds. Uh, die, die, die bepleiten eigenlijk dat het eigenlijk een hele kwetsbare groep is. En dat is het niet, dat is die groep niet. Nee, maar wat zou die groep dan. Uh, want want u, u noemt hem vitaal, hè? Wat zou die groep kunnen betekenen? Nou, ik denk dat die groep heel veel kan betekenen. Hè. Als we kijken naar Denemarken, uh, daar is met name de, de, de groep 55, zeg maar 65, 75 tot 80 jaar die organiseren zelf heel veel. Uh, dagopvang, uh, allerlei activiteiten voor ouderen. Uh, die gaan heel erg uit van, van, van de energie en de, en, en, en de veerbaarheid van die ouderen. Terwijl wij nou juist heel erg uh, eigenlijk eigenlijk een groep zien die verveeld is en af, afwachtend is. Maar dat is niet zo. Die groep, en dat wijzen cijfers ook uit... 97% van de ouderen wil uh, regie over hun eigen leven op alle terreinen. Ja, maar als u zegt ze zijn vitaal en ze willen best nog een bijdrage leveren... in welke vorm zou dat dan moeten? Nou, ik denk dat we dat wel moeten organiseren. Ik denk dat we op de eerste plaats aan de ouderen zelf moeten vragen, wat willen, willen ze nou? He, wij praten de hele tijd maar voor de ouderen... van wat wij denken dat ze willen. Maar we vragen ze bijna nooit. Wat hoort u van ze? Nou, wat wij, wat wij horen is dat ze best heel veel willen doen. Ze willen ook heel erg ingezet worden voor vrijwilligerswerk. En vrijwilligerswerk is ook een heel goed middel tegen eenzaamheid van ouderen. En om ouderen vitaal te, te, te krijgen. Uh, maar het moet wel gefaciliteerd worden. We moeten er wel voor zorgen dat ze het ook kunnen doen. Uh, en, en daar zorgen we eigenlijk te weinig voor. We denken dat we ze helemaal moeten pamperen... en helemaal in de watten moeten leggen, maar zo is het niet. Maar nou zou die ouderen ook betaald werk willen doen. Ja, is daar ik... ruimte voor? Ik denk het wel. Ik denk zeker in de toekomst is daar ruimte voor. Ik denk zelfs dat over een paar jaar, over vier, vijf jaar, is het alle hens aan dek. Hebben we eigenlijk alle mensen nodig. Uh, en hebben we ook heel veel ouderen nodig. Ja. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld stewards en stewardessen op Amerikaanse uh, uh, vliegtuigmaatschappijen, oud zijn die? Die zijn heel erg oud, vind ik. Ja, wat oud is dat Nou ja, ik denk dat dat toch 65 is rondlopen. Maar weet je, als je dat soort mensen in die vliegtuigen ziet lopen... kun je wel denken van, nou, wij komen wel veilig over. Dat gaat wel lukken. Ja, dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Ze doen het uitstekend. Ja, zeg maar, nou kwam minister Asje van de week met het plan... legde die neer bij werkgevers, werknemers... zorg nou voor banenplannen waardoor jongeren aan het werk komen. Ja, ja. Nou, daar, daar gaat het pleidooi. Ja, het is uh, een beetje weer terug naar de oude fut, hè? Um, ja, niet maar... helemaal natuurlijk, want het gaat op individuele basis. Het is een stopnetwerk. Dat klopt. Ik denk dat uh, best wel wat ouderen wat, wat minder aan willen doen. Ik denk wel dat heel veel ouderen uh, toch nog wel een, een stukje willen werken. Uh, maar ook best wel wat willen, willen inleveren. En ik, uh, ik vind het op zich helemaal niet zo'n zo gek, uh, zo gek plan. Uh, maar die ouderen die echt door willen werken, dan uh, moet je ook toestaan ja. dat dat zou kunnen. Nou ja, de, de jeugdwerkloosheid is, meen ik, 16 procent. Die is nog, in geen tijden zo hoog geweest. En dan zijn we nog geen Spanje en Griekenland, bij wijze van spreken. Dus je hoort wel zeggen, je zou plaats moeten maken als ouderen... voor die wachtende jongeren. Ja, daar ben ik het niet meer helemaal mee eens. Kijk, dat is eigenlijk een, een momentopname. Um, ik denk nogmaals over... over ja, het een, gaat over nu, hè? Het gaat, het gaat wel over nu, maar ja, de, de politiek moet eens een keertje ophouden... met over nu te praten. Want ook de, de grijze golf die had me al twintig jaar geleden aanzien komen... en nu moet alles in de snelkoop komen. Ja, maar zo gaat het in de politiek, hè? Dat ja, zo, zo, zo gaat het in de politiek. Altijd pleisters plakken als de dijken overstromen. En maar over een, een paar jaar hebben we ze echt uh, allemaal nodig. Maar een ander probleem, jeugdwerkeloosheid, een groot ja. probleem. Onderkennis. Ik. Ander probleem is natuurlijk ook het probleem van de werkeloze ouderen... die ja. niet meer aan de bak komen. Uh, en daar heeft eigenlijk nog, nog weinig mensen hebben daar een echte goede oplossing nou, dan voor. Daar wil ik zo nog even met u over ja. doorpraten. Ik laat even een, een krasse knaar horen. 70 uh, inmiddels geweest, de oud-hoofdredacteur van opzij Sisk Adressehuis. En die gaat echt niet stoppen, hoor. Vroeger werd er gezegd, ook in de jaren tachtig was er natuurlijk ook veel werkloosheid... waarom gaan vrouwen die een kostwinner, namelijk een man naast zich hebben... waarom nemen die een arbeidsplaats in? Die is heel fijn voor de jongere werklozen. En ik vind, dan mag je als mens gewoon egoïstisch zijn en zeggen... is mijn geluk minder belangrijk dan het geluk van een ander? En als men dat aan mij vraagt, dan zeg ik nee. En wat zegt de ombudsman ouderen? Ja, daar dat ben ik wel ja. met haar eens hoor. Ja, dat kan ik niet, niet op tegen zijn. Nee. Uh, ja, ouderen, uh, zei u net, die werkloos zijn en een, ja. u, en een baan moeten vinden. Ja, kom daar vandaag de dag maar eens om. Dat lukt nooit. Tondels moeilijk. Nee, dat lukt we, hebben dat, we hebben dat aan de ouderen zelf gevraagd. En um, eigenlijk de rode draad van, van de vele reacties, want we hebben ongeveer duizend reacties gehad, was dat ouderen uh, vonden dat um, uh, ze gelegenheid gegeven zouden moeten worden om. Uh, met een klein beetje betaling, eigenlijk met de uitkering die ze nu krijgen, vrijwilligerswerk te doen. Ja. Want dat willen ze heel graag. En dat blijkt ook, en dat, dat blijkt ook bij de ombudsman, want we werken met heel veel vrijwilligers. En dat zijn vaak ook werkelozen, echt, echt goede mensen, werkeloze goede mensen, die door bij ons te werken en vrijwilligerswerk te doen, plotseling aan een baan zijn gekomen. He, en ze blijven in het, in het arbeidsproces, ze blijven contact houden met de maatschappij, uh, ze, blijven, ze zakken niet weg op een bank. Dat is heel goed om vanuit vrijwilligerspositie een baan te krijgen. Maar dan loop je in Nederland altijd tegen de, de regels aan uh, die dat uh, weer niet toestaan. Hè? Het behoud van uitkering plus vrijwilligerswerk of een beetje uitkering houden, ja. dat kan allemaal niet. Dat is een groot probleem. We zijn echt uh, overgereguleerd. Uh, uh, ook als je uh, bijvoorbeeld ziet, er zijn heel veel mensen die die ouderen willen vervoeren. Maar als je ziet wat voor een uh, uh, vergunning je daarvoor allemaal nodig hebt, dat is, uh, dat is waanzinnig. Terwijl je met je eigen auto die ouderen wel kunt vervoeren. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. En vooral met uh, Jan Romme, directeur van het uh, Nationaal Ouderenfonds. Ombudsman ook van het uh, Ouderenfonds. Ik, uh, ik vroeg mij wel af. Uh, aan het begin zei ik even, uh, wat een klagende ouderen uh, krijgt u uh, allemaal mee te... waarom kiest u deze weg? Waar, waarom bent u hier aan begonnen? Nou, ik, uh, ik, ja, dat gaat eigenlijk uh, terug naar mijn vorige baan. Uh, ik ben heel erg actief geweest in de watersport, in de, in de topsport, uh, zeilen... Um, en uh, in 1991, 92 ben ik gevraagd door een baron Collo de Curie, die hier in Nederland het zijn voor gehandicapten uh, had uh, opgericht. Of ik met hem wil meehelpen om uh, een internationale interna stichting op te zetten. Uh, voor zeilen met gehandicapten. Daar is al gauw prinses Christina van Spanje bijgekomen. Ja. En samen hebben we eigenlijk een hele florerende stichting opgezet. Maar binnen heeft zij een warme band uh, uh, of een warm hart voor uh, gehandicapten en in het bijzonder gehandicapten die zijden? Ja, absoluut. Kijk, de, de Spaanse koninklijke familie is heel erg zeil-minded. Uh, ze heeft een heel warm hart voor uh, gehandicapten. Mm. Nou ja, breng dat uh, samen en ah. je hebt de zeilend voor gehandicapten. En uh, dat is toen heel klein begonnen. Dat ja, maar is... wat bewogen we om uit die topsport te stappen? Want ik bedoel, daar zit de glamour. Als je bij... U was directeur, geloof ik, van het watersportverband. Ik was van het Watersportverbond. Ik was met name verantwoordelijk voor het wedstrijdsport. Uh, uh, Steven van den Berg goud zien halen? Uh, ik heb Steven van den Berg uh, goud zien halen in de tijd. Dat was in 1984 in L.E. Ja. Los Angeles. Dat was een hele leuke tijd. Uh, ik heb nog met hem hier en horen op de boot gestaan en ja. alle mensen toegewoven. Uh, maar Even wat heeft mij bewogen? Kijk, topsporters uh, ja, ja. zijn eigenlijk, een moeten egocentrische mensen zijn. Om uh, um die topprestaties te behalen. Ja. Uh, en dat is niet, vaak niet het leukste volk. En wat trof ik nou aan? Uh, bij zeilen met gehandicapten ontzettende aardige Lieve mensen die dankbaar waren dat we dit voor hun deden. En dat heeft mij er eigenlijk, dat was mijn bruggetje naar het goede doel. Ja, en na 17 jaar watersport, wat doe je dan? Dan ga je wel eens in de kranten kijken en ga je kijken of er een, of er een baan is in de goede doelenwereld. En de eerste baan die ik zag bij, was bij het Fonds Zomerzegels. De filatelisten kennen dat wel. Met mobil. respect, maar het klinkt vrij stoffig, meneer Rommel. Ja, dat klinkt, klinkt inderdaad vrij stoffig. Zo keek ik er ook tegenaan. Het was een fonds voor ouderen. Ja, en dat vond ik eigenlijk niet zo sexy vanuit de wereld waarvan, waaruit ik kwam. Wat deed dat fonds? Dat fonds dat was uh, specifiek voor kwetsbare ouderen. Ja, maar dat, hoe, verkocht... hoe kwam je aan geld dan? Uh, verkocht uh, postzegels, zomerpostzegels net zoals kinderzegels ja. uh, en uh, veel oudere mensen kennen die zomerpostzegels nog wel. Nou, Dat, dat genereerde in die tijd uh, uh, en zeker vroeger heel veel geld om uit te delen ja. voor allerlei prachtige ja. projecten. Maar begrijp ik ouderen. uit uw woorden dat niet meer bestaat? Het, het, uh, het, het, het, het fonds is, uh, is veranderd uh, naar Nationaal Oudere Fonds uiteindelijk. We oh, naam het is zo gegaan. Uh, dus, uh, dus het is eigenlijk uit het fonds Zomerzegels uh, ja. ontstaan. Dus, maar dat is wel dus ook nog uw financiële basis nu? Nee, nee. Of waar dat is, u het geld van aan? De, de, nou ja, uit, uit vele uh, hoeken naar gaten. We zijn uh, gelukkig, uh, uh, zeg ik nu achteraf hoor... want ik was best wel jaloers op alle goede doelen... die wel zwaar gesubsidieerd werden. We hebben nooit uh, subsidie gehad van de overheid... dus we moesten onze eigen broek ophouden. Dus we krijgen uit... Uh, alle ja, takken van sport, van fondsenwerving noemen we dat maar, krijgen we sport. We krijgen heel veel geld uit de vriendenloterij. We krijgen uh, geld uit donateurs, uit het bedrijfsleven, uit de gaten en erfstellingen. Ja. Eigenlijk het hele rijtje. En, en wat doet u met dat geld? Uh, daar, zetten we, uh, daar organiseren we hele mooie projecten van. Want we hadden, hebben in de tijd uh, hebben wij vier uh, speerpunten vastgesteld. Uh, speerpunten, eenzaamheid, uh, armoede, zorg en veiligheid. En ik moet zeggen dat uh, op alle vier de speerpunten organiseren we grote nationale projecten uh, om oudere mensen te helpen. Maar als je mij nou vraagt wat is nou de belangrijkste speerpunt van ons, dan is het toch wel die eenzaamheid. Want die eenzaamheid in Nederland uh, onder ouderen is heel erg groot. Ja, Dan wat, wat doe je dan? Voor, voor iemand die uh, uh, zegt, ja, ik ben eenzaam... of voor groepen mensen die eenzaam zijn? Ja, het is een heel, heel moeilijk probleem. Um, uh, je kunt uh, eigenlijk niet zo veel, gek veel meer doen... dan zorgen dat die mensen sociale contacten houden. Um, maar het feit dat men sociaal, een sociaal contact heeft... of meerdere sociale contacten... betekent nog niet dat uh, die eenzaamheid die vaak ook tussen de oren zit... dat je die met daarmee echt te lijf gaat, maar het, het creëert wel een basis... voor het goede gesprek... Uh, voor, voor diepe vriendschappen... Uh, wat er voor, weer voor ja, kan zorgen... Nee, maar dat voor, je niet eenzaam voor, bent. Voor het beeld, meneer Dommel... Hoe, hoe iemand die eenzaam is en die uit dat isolement wil komen... Ja. Hoe, hoe kunt u die helpen? Nou, wij uh, organiseren echt voor... Uh, nou, bijna 100.000 mensen op jaarbasis uh, uitstapjes. Ja. Um, uh, we hebben ook heel veel bussen, boodschappen plus bus. We hebben 65 boodschappen plus waarmee wij je uh, uh, dagelijks op stap gaan. We hebben ook prachtige projecten als voetbalprojecten voor, voor mannen. Uh, nou, we hebben nou, een heel sorry. arsenaal ja. uh, uh, activiteit waarmee waarbij oudere mensen met oudere mensen of jongeren en met oudere mensen met elkaar in contact komen. Maar hoe komen. komt het dat u uh, dat onderwerp eenzaamheid uit het rijtje van vier bovenaan zet? Ja, omdat dat toch uh, het meest aansprekende onderwerp is, omdat het ook door uh, ja, rijk en arm gaat um, en omdat de groep eenzamen zo enorm groot is. Uh, er zijn 1,2 miljoen ouderen, 1,3 miljoen ouderen die zeggen regelmatig eenzaam te zijn en er zijn 200.000 ouderen uh, die extreem eenzaam zijn. En wat betekent dan extreem ja. eenzaam? Dat betekent dat deze mensen één keer in de vier weken... één sociaal contact hebben. Eén keer in de vier weken één sociaal contact ja. of minder. Uh, en dat, dat, dat zeg ik nu en dat denk ik altijd... dat zeg ik vanuit mijn ivoren toren. Maar het is ook echt zo. Uh, en dat is echt... Heel erg zielig. Ja, maar die armoede, uh, dat is ook een schrijnend probleem. Want eerder in onze ontmoeting zei u ja: die ouderen gaan niet meer naar het maliveld En die worden wel gekort op hun uh, pensioenen of leven van een, een kleine uh, AOW-toelage. Uh, ja, nou. Krijgen we een voedselbank nee. dadelijk voor ouderen? Of uh, nee, is dat het zo het, erg? Ik denk dat het niet zo hoeft uh, dat, dat, dat dat niet hoeft. Um, kijk, laten we, laten we eerlijk wezen. Hè? Um, uh, de heel veel ouderen hebben het heel erg goed. De heel veel ouderen hebben een pensioen opgebouwd. Uh, krijgen AOW. Uh, hebben hun huis afbetaald. Hebben, hebben, en zeker de jongere ouderen, uh, geërfd van hun ouders. Maar ze krijgen wel korting op hun uh, pensioenen, op hun uitkeringen... en ze krijgen geen inflatiecorrectie meer? Nou, dat is het vervelende. Uh, en, en het, kijk, er waren vroeger drie zekerheden. Uh, doodgaan, uh, uh, belastingen en de waarde van vast pensioen. Nou, uh, daar had je je hele leven voor gewerkt. Daar, daar werkte je je hele leven naartoe. En nu is het moment daar gekomen. En plotseling wordt je alles afgepakt. En dat is natuurlijk een bittere pil. Uh, en dat is wat het meeste ouderen steekt... Uh, er wordt ons plotseling alles maar afgepakt. Wij kunnen er uh, heel weinig aan doen. We zijn een hele uh, uh, een makkelijke groep voor de overheid... die niet uh, gaat protesteren. Uh, en dat vinden we, ja, om maar even zo te zeggen, gemeen. Ja, maar wat, wat, wat wij, waar wij ook blijkbaar uh, niet goed mee kunnen omgaan... is met een uh, oudere die AOW heeft... en bij een andere oude, ouderen intrekt met AOW of daar tijdelijk verblijft... en dan lopen die mensen weer tegen regels aan... En dan moeten ze worden gekort op een AOW omdat ze samenwonen. S soms uh, een paar dagen het geval is. Weet, wat dat soort ingewikkeldheden. Ja, dat, dat zou in Nederland niet hoeven. Daar hebben we ook heel erg voor gepleit de, met de ouderenombudsman, samen met Brenning overigens in de, in de Kamer. En we vinden dat die regelgeving stukken eenvoudiger wordt. Want die regelgeving, die onduidelijkheid: ja. van wanneer wil je nou wel en wanneer wil je er nou niet samen, die maakt dat heel veel ouderen in angst leven, angstig dat er straks een inspecteur op hun stoep staat. Uh, en, en, hun, en ze mogen inderdaad drie à vier uur die ouderen ondervragen. Uh, dat ze ondervragen. Worden en dan komen er allerlei oude oorlogsbeelden weer terug. Ja. Wij hebben ervoor gepleit dat uh, de regel heel simpel is... als er sprake is van twee huizen, geen korting op uh, AOW. Als er sprake is van één uh, huis, gezamenlijke AOW en wel een korting. We hebben er een voorbeeld, van stonden er plots een kwart voor negen twee regisseurs bij mij op de stoep. Ze zijn naar binnen gekomen en hebben aan mij gevraagd van... is uw echtgenoot of uw vriendin ook hier? Ja. Ik had zware jicht, ik kon niet lopen... en ze moest enkele dagen langer blijven om dus mij te helpen dus. Dus in feite was ze volgens de regels... zou ze in overtreding zijn geweest. Ze mag mijn, ze mag mijn was niet doen, ze mag niet voor me koken. Ik heb in totaal betaald uh, op... Uh, 15 euro naar 7.000 euro. Plus daarna nog een extra boete gekregen van het burgerpensioenfonds. Ik, ik moet u zeggen, ik vind het vreselijk. Ik heb mijn leven lang tot, tot ik weet niet hoeveel jaar tot mijn 70 jaar gewerkt. Meneer Westerhof, in twee dingen van Max, een tijdje terug. Uh, ja, Dit soort schrijnende uh, situaties doen zich dan voor. Hebt u ja. wel enig gevoel uh, van succes uh, in Den Haag? Ik denk dat het uh, wel is doorgedrongen in ja. Den Haag. En de staatssecretaris die heeft toegezegd daar echt uh, goed, goed in te duiken. Uh, en ja, het, is, het staat natuurlijk allemaal op gespannen voet met elkaar. Uh, want uh, van de andere kant is de oproep dat we steeds meer mantelzorgers nodig hebben. Ja. Nou, met deze regels gaan dus oudere mensen echt niet voor oudere, maar andere oudere mensen zorgen. Dat is dus een hele rare situatie. Ja. Nou ja, u, u had het ook als een van de speerpunten, hè? zorg in uw, in uw rijtje. Ja. Absoluut, dus, absoluut. En dit, is, ja, dit, dit is valt één er zeker belang... onder. Ja. Dit valt er zeker onder. Dat is een heel belangrijk punt ja, hè, voor heel veel ouderen. Wat zou u nog meer aan willen toevoegen onder dit hoofdstuk zorg? Nou ja, kijk, wat wij, waar wij heel echt heel veel uh, klachten over krijgen, is uh, misstanden in zorginstellingen. Ja, dat wat doet... u net zei van dat pesten, slaan, schoppen en dat soort dingen. Daar krijgen wij echt heel veel klachten echt? over. En uh, het vervelende is dat uh, veel kinderen durven niet in de uh, zorginstelling te, te klagen, maar krijgen daar ook vaak geen gehoor. En je moet eerst door een procedure heen in de zorginstelling wil je vervolgens naar een klachtencommissie moeten. Dus ook daar weer de regelgeving uh, ja, die het eigenlijk voor mensen heel erg moeilijk maakt als er een serieus klacht en, is. En kan, kan u die klacht wel serieus onderzoeken en proberen op te heffen? Uh, zeker als wij dit soort uh, misstanden horen, dan uh, nemen we ook altijd contact op met de zorginstelling. En uh, ja, dan wil de naamouder en ombudsman ook wel helpen. Want ze komen wel dan vaak, uh, gaan ze in de benen om daar ook daadwerkelijk ja. iets aan te doen. U hebt net al even uitgelegd waar, waar uh, uw, uw carrière moves u uh, gebracht hebben. Maar waar, is er ergens in de genen misschien iets aan te wijzen... Uh, voor deze maatschappelijke betrokkenheid vandaag de dag? Nou, mijn, een rom van mij was, uh, was de oud-KVP'er, uh, Romme. Uh, stond ook midden in de maatschappij, kun je wel, uh, kun je wel stellen. Uh, de politiek en maatschappelijke betrokkenheid... dat, uh, dat gaat wel door de genen van de familie uh, Rome heen. En ik moet ook zeggen dat ik... Uh, ja, ik, heb, uh, ik, ik heb eerst in de sportgebied ge verkeerd. Vond ik heel erg leuk en heel erg dynamisch. Maar ik vind wat ik nu doe... Ja, daar vind, heb ik toch het idee van dat ik daar ook wel echt midden in de maatschappij sta... en ook echt uh, mensen mee kan helpen. Ja, maar ja, wij hebben in, in onze maatschappij... want u bent ook weer een instelling die zorgt uh, voor mensen. Hè? Terwijl de, aan de andere kant het pleidooi is... laat mensen gewoon voor mensen zorgen. Absoluut. En hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dat moet je dus wel faciliteren. Je moet, zoals al eerder gezegd, je moet eerst faciliteren dat je ouderen aan het woord laat. En als je dan weet wat de ouderen wel, willen, dan moet je ook de ruimte laten dat ouderen dat zelf kunnen gaan organiseren. Maar zijn we daarin toch te ver doorgeschoten na de oorlog? Misschien wel op basis van uh, uw oudoom oom Karol uh, die heel veel uh, op sociaal gebied uh, uh, tot stand heeft gebracht... in de, de toenmalige tijd namens de KVP. Zeker, en met de PvdA natuurlijk. De Romme en Drees was een begrip. Ik denk wel dat we, dat we zijn ja. doorgeschoten. Als je ook al kijkt naar de zorginstellingen... Directeur, in de laatste twee decennia zijn er waanzinnig veel... hele mooie, dure zorginstellingen gebouwd. Directeuren van zorginstellingen waren, waren meer projectontwikkelaars... dan dat ze zorgdirecteuren waren. En ik denk dat, dat, dat er nu een tijd is gekomen voor bezinning. We moeten ook, hè. er moet gekocht worden, er moet, er moet bezuinigd worden. Dat weten we. Dus we moeten een andere weg op... En ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Ik ben er ook positief in dat we met elkaar ook uh, positieve dingen teweeg kunnen gaan brengen. De duvel is oud. is Joop Landré, oprichter van de TROS. En hij had ah. ook een radioprogramma dat zo heet. En hij <laughs> ja. werkt nog tot zijn honderdste door. Ja. Dus uh, ja, we moeten het zelf doen. Hè, zolang we vitaal en gezond zijn. Uh, stay tuned, zou ik zeggen. Ja, dat is wel de, het idee. Goed. Ik dank u wel, Jan Romme, dat u hier was. Directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Dit was Twee Dingen van Max voor meer informatie. En voor uh, de uitzending nog even terug te luisteren... gaat u naar tweedinger.nl. Maandag, laatste aflevering van de serie Burgemeesters, anno 2013. Margrethe Rijntjes in gesprek met Leonie Sipkes... burgemeester van Kogaland. En dadelijk BNN Today. Erik Kortom, wat ga je doen? Dag Govert, ja inderdaad, wij, wij knijpen de week weer uit zo aan het einde. Op deze vrijdagavond, dat doe ik met drie prachtige gasten... waarvan er twee uh, nieuw zijn, maagdelijk nieuw zijn in dit programma... en één uh, relatief vaste gasten, wie dat zijn, dat hoor je straks. We gaan het hebben over Brazilië, over Obama en Lucas... weer met zijn uh, altijd een heel gescherpe observaties. Dat allemaal straks in BNN Today. Het is uh, half negen. Dit is Radio 1. Juist, We zitten goed. En zeker als Freddy er is. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een Britse inlichtingendienst blijkt directe toegang... tot telefoongegevens en internetverkeer te hebben... als dat via glasvezelkabels loopt. Dat onthult de Britse krant The Guardian... op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden. De inlichtingendienst slaat de informatie op... en deelt die ook met een Amerikaanse inlichtingendienst. De operatie Tempora blijkt al 18 maanden te lopen...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 En ruim 4800 oesters zijn ingezet om in Puerto Rico vervuild water te filteren. Volgens wetenschappers zullen de schelpdieren een lagune... tussen twee stadsdelen van de hoofdstad San Juan zuiveren van vervuilende stoffen. Een oester kan elke dag zo'n 150 liter water zuiveren. en De meeste verontreinigende stoffen blijven dan in de schelp achter. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Iedere vrijdag sluiten we in BN Today de nieuwsweek af. En dat doen we met uitgesproken gasten, smaakmakende onderwerpen... en fijne muziek en hapjes en drankjes en dat soort zaken... Um, voetbal is niet heilig in Brazilië, dat werd deze week wel duidelijk. Een miljoen mensen gingen gisteren namelijk de straat op om te protesteren... en dat wel een groot toernooi gaande is in dat land. Onder andere tegen de hoge kosten die het WK met zich meebrengt. Uh, want dat gaat er ook nog eens een keer aankomen. Zometeen praten we daarover met Marion van Rooijen vanuit Rio de Janeiro. En Obama stond deze week voor de Brandenburger Tor. Dat is een, uh, een, uh, ja, een geschiedkundig beladen plek, een historische plek. Maar de toespraak was dat volgens velen helaas niet. En natuurlijk zit Luc Iekink aan tafel, heeft de hele week het nieuws gevolgd... en de meest merkelijke uitspraken eruit gehaald. Kom ja. maar door. Nou ja, de mooiste fragmenten van deze week kwamen van sporters. Eerst had je Robin Haase, die speelde ook op Rosmalen. En dat, ja, dat ging niet zo lekker. En toen iemand op de tribune ook nog de muziek aanzet, toen knapte eigenlijk de bespanning in het hoofd van Robin. En uh, gebeurde dit. Zet die muziek uit! En ik zat hier zo naar te luisteren en toen dacht ik, als het nou niks wordt hè, met die carrière van Robin, dan kan hij altijd nog de jungle in. Zet die muziek uit! <tie> Ja, en er waren ook sporters met iets minder uh, moe, passie. Gebroeders van Poppel zijn heel erg jong, mogen naar de Tour, gaan daar fietsen en ja, die zijn echt door dolle. Ja, wat een verrassing. Ja, zo heel mooi uh, samen naar de Tour. Ja. Nee. En jij had jij dat verwacht? Nee. Nou, is dit iets waar jullie, toen jullie klein waren, samen van droomden? Ja. Ja. 10 minuten lang duurde het interview. Het is allemaal opsparen voor die ene eindsprint, natuurlijk. is ja, ja. ja. ja. zijn we er trouwens ja. uiteindelijk nog achter gekomen welke muziek erop stond, waardoor op een ze zo uit de Nee, maar volgens mij was het een, maar misschien dat Dionne dat weet, maar het was volgens mij iemand vanaf de tribune met zijn mobieltje, geloof oh, ik. Ja. Nou, ik heb begrepen dat er verderop op een baan ergens een soort kinderdag was met hele harde muziek. Oh, bij de, bij de VIP Lounge. En, uh, en dat kompunten. hij dacht, en dat door de harde wind, dat het wat uh, harder oh. overkwam dan alle andere dat dagen. Dat fla, Flappie de Clown toch wat irritanter was op baan 1 dan gedacht. Goed, ook hier aan tafel dus. Eh, mijn gasten Eva Hoek Victor Vlam en Bertine Moena. Dat, dat, die worden zometeen nog uitgebreid aan je voorgesteld. Maar je hoorde haar al. Ja, sorry. Eerste Kom sport. Nee, helemaal niet. Met Jona de Graaf. <laughs> De voorzitter van SC Heerenveen is per direct weg bij de Friese club. Robert Veenstra lag al maanden onder vuur. Met als klap op de vuurpaal kwam vorige week keiharde kritiek van Foppe de Haan. Die vindt het vertrek van Veenstra dan ook goed nieuws. Ja. Ik denk wel. Uiteindelijk er was er zoveel weerstand tegen uh, de heer Veenstra... dat het, uh, ja, denk ik, heel moeilijk voor hem uh, is om, te, om, om vol te houden. En de weerstand was uh, naar mijn gevoel ook niet onterecht. Dus het is verstandig en het is voor de club goed. Er moeten meer mensen weg, vindt de Haan. Hij denkt aan de Raad van Commissarissen, die Veenstra bleef steunen. Het beste zou zijn dat er gewoon zo'n schip wordt gemaakt. En dan uh, is volgens mij deze club in no time weer een echt leven, leven, springlevende club. Dat zei Foppedehaan. Heracles heeft een nieuwe coach. Jan de Jonge volgt Peter Bos op, die overstapt naar Vitesse. Dat heeft hij al gedaan. Dries Mertens is dichtbij een transfer naar Napoli. Hij heeft zelf al een overeenkomst met de Italiaanse club. En nu is het nog wachten op een akkoord tussen PSV en Napoli. En dan gaan we naar tennis. Naar tennis in Rosmalen. De finales zijn uh, bekend daar. Bij de mannen gaat het morgen tussen de Fransman Nicolas Mahu en Stanislas Wavrinka uit Zwitserland. En bij de vrouwen gaat de strijd tussen een Roemeense en een Belgische Simona Halep tegen Kirsten Flipkens. Halep won afgelopen zaterdag nog het toernooi van Noornberg. Ze is dus goed in vorm. En tot slot... Uh, voor het voetbal, bijzondere datum. 21 juni, oh, ja. precies uh, 25 jaar geleden. 88. As we speak, speelde het Nederlands elftal uh, in de halve finale tegen West-Duitsland. Gaan we straks in langs de lijn uitgebreid herbeleven. Bijvoorbeeld die strafschop die Nederland kreeg. Natuurlijk volkomen terecht. Wat is er wat mee doen. En laat je vallen, maar is aan ja, dit is niet van de hand. Ja, dat is penalty. Oh, dat is ook een de man, man is er helemaal uit mooie pennel. Man heeft no, no. het gek, het is gek geworden. Was dat Jack van he? he? Ja, Heerlijk, he? echt, hard he? op de tong. Ja, Gewoon ook inderdaad. Jack van Gelder en Bert Nederlof. Ja, maar geweldig. Iedereen zou zeggen, oh, te gekke ja. penalty. Belachelijk, die man is trompt in zijn ogen. Geweldig. Heel goed, je. dankjewel. Ik kan er straks op terug, ja. Straks dus in de oude dank je dankjewel. Goed. Uh, ik heb ze al kort voorgesteld, maar aan jou de eer om het in zijn geheel te doen. Drie de gasten. Span ja, drie spannende gasten in de studio vanavond. Gast nummer één is net terug uit Beirut. Van een vakantie vol zon, zee, kogelgaten, kikkererwten, vodka, liefde, leven en dansen op de vulkaan. Klinkt heerlijk. Gast nummer twee is sinds de medewerker was van een Amerikaans congreslid. Dat zijn pimon rondtwitterde. Verslaafd aan politiek van het land aan de overkant van de oceaan. Net zoals gast nummer drie. Niet dat hij zijn geslachtsdelen in de wereld in stuur, Tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar hij is wel groot liefhebber van de Amerikaanse politiek. Hij werkte mee aan de Obama-campagne en geeft debattrainingen, Irk. Dus Eva Hoeken, Bertine Munaf en Victor Vlam, welkom. Hallo, goeiedag. We gaan er vanavond uh, is een hele dikke punt achter zetten. Uh, achter een aantal onderwerpen, waaronder natuurlijk ook Obama. Daarvoor zitten jullie aan tafel. En Eva, had je een goede vakantie daarin bij Beirut? Dat was, span was spannend, hè? Nou, daar hebben we dus niet zo heel veel van gemerkt. Nee. Het, het is trouwens ook sowieso heel... Frappant, hoe snel je went aan uh, tanks op straat, en militairen met meteors en, en, en prikkeldaad. Ja, dat, na drie dagen zie je dat eigenlijk niet meer als er niks aan de hand is. Daar komen we straks ongetwijfeld ja. nog even over te spreken. Zullen we even een plaatje doen? Ja, laten we dat eens doen. Zullen we dat doen? Een plaatje? Dat nou, is een plaatje. Oké, okay. nee, goed, dan, dan, dan, dan, soms is daar vormgeving voor, soms niet. Maar laten we, dan gaan we gewoon weer een plaatje en dan We, we bedoel ik. De week. Kijk, um, afgelopen weekend was het het Pingpop Festival in, uh, in Landgraaf. En daar was ik vertegenwoordigd, want ik doe dan dingen voor de radio en dingen voor de televisie. Uh, en dan loop je artiesten tegen het lijf. En deze liep ik tegen het, uh, het wonderschone lijf. En uh, dacht ik, ik blijf eens dus even kijken hoe ze muziek maakt. En die combinatie was werkelijk prachtig. Ik heb het over de Engelse Liana Lahavas. Havas. Het leuke is dat zij zo, uh, zo eentje is die kan spelen op Pingpop. Straks op het festival De Wereld Draait Buiten. En dan ook nog eens een keer op Noordzee Jazz en op alle drie de, pla de platformen zich uitstekend staande weet te houden. Dit is haar nieuwe single, die heet Illusive. Dit is Lianne Le Havats. He's a gambler, winning wheels A poison victim, lock like off steel The coldest heart you've ever felt The coldest hands you've ever held Taken down on his way A million miles, still no headway As his love truly blown in his mind Destiny lies in the hands that set me free. <laughs> A reckless night, he hears me breathe, in the skies of this company. You've lost the wisdom deep inside, his bitterness shows its side. If it's true, A strand of hair is all I own A gift to me this sorry soul He's elusive My destiny lies in the hand niet groot, maar hij had, een, uh, had schoenen aan met palen van, ik denk, 30 centimeter en een gitaar in haar handen en een fantastische band. Ik vond het heel, heel erg goed. Je hoorde uh, uit Engeland, Liana La Havas en Illusive. Brazilië wordt al ruim een week in de greep gehouden door massale protesten. Mensen zijn boos, maatschappelijke hervormingen blijven uit. En in grote sportevenementen wordt wel veel geld geïnvesteerd, wordt gezegd. Er is al uh, lang onvrede over de situatie van de sociale voorzieningen. Ja, ik, ik kon merken dat uh, heel veel mensen waren ontevreden over de openbaar vervoer. Er zijn heel veel auto's op straat in plaats van verbetering van de, van de openbaar vervoer. Buskaartjes, zo lijkt het allemaal te zijn begonnen. En een Verhoging komen. En dat pikte veel mensen niet. Inmiddels gaan die protesten over veel meer. En gaan ontzettend veel mensen de straat op. En wat nou precies het doel is, ja, dat is onduidelijk geworden. In bijna 100 steden verspreid over heel Brazilië. zijn in totaal naar schatting meer dan een miljoen mensen de straat op gegaan. De grote demonstratie was in Rio de Janeiro, waar ongeveer 300.000 betogers op de been waren. Het liep daar uit de hand en bij Schermutselingen raakten 40 mensen gewond. Ja, dat was niet het enige. Ergens anders kwam een jongen van 18 om het leven toen een boze automobilist betogers omver reed. In de stad Libero Preto, ten noorden van São Paulo, reed een automobilist in op een groep demonstranten. Een jongen van 18 kwam om het leven en drie betogers raakten gewond. De bestuurder was met zijn auto in de massa terechtgekomen, en gaf gas aan een enkele bedogen tegen zijn auto begonnen te trappen. Overigens is de tariefverhoging bij het openbaar vervoer inmiddels van de baan. Gisteren is het teruggedraaid. Prijsverhoging van omgerekend 7 eurocent gaat niet door. 7 eurocent. Overigens is het laatste nieuws nog niet helemaal bevestigd dat er een tweede doden zijn gevallen bij de protesten. Ik praat erover hier in de studio met Eva Hoeker, Victor Vlam en Bertine Moenaf. En via Skype bij ons Marion van Rooyen in Rio de Janeiro. Marion, goedenavond. Hallo. Hi. wat klinkt je toch altijd? <laughs> Klink je lekker dichtbij, heel fijn. Uh, ja. Ik begin heel even in de studio hier. We uh, beginnen bij jou, Bertine. Verbaast dat jou dat opeens in Brazilië iets wat zo'n klein protest lijkt in één keer zo uit de klauw lijkt te gaan lopen? Nou, voorbij kwam het wel uh, als verrassing, maar sowieso uh, Brazilië hoor je sowieso niet heel vaak over in het nieuws. Maar nu die uh, demonstraties er zijn, uh, ja, zijn ze weer helemaal onder de aandacht. Eva? Ja, ik vind het t, t is wel spannend om te zien. De geest is duidelijk uit de fles. Ja. Met die 7% die nu weer terug is gedraaid... gaan ze het ook niet meer redden. Dus nee. dat, is, uh, dat is spannend. En We, ik snap ook dat er een hele duidelijke aanleiding is... waardoor ze denken, nu kan het. Ja. Kijk, is het iets wat jou bezighoudt? Uh, niet vreselijk veel. Ik verbaas me een beetje om de aandacht die dit soort dingen kregen. Ook Turkije okay. en dat soort dingen. Volgens mij, bij een democratie hoort een bepaalde mate van protest. Het is ook helemaal niet erg. En je ziet ook dat, dat de machtshebbers in Brazilië... die nemen ook gewoon de standpunten van de demonstranten over. Dus het democratische proces werkt. Ik, ik weet niet waarom mensen zich hier in Nederland... zich daar zorgen om maken. Ik, volgens mij kan je beter zorgen gemaakt om, om Syrië Marion in Rio. Nou, ben ik helemaal met hem eens. Kijk, ik, ik, wou dat, voor, ik, ik ja. hoef het niet eens te vragen. Ik ben het helemaal eens. Ik weet hey, dat uit de klauw lopen? Ach, jongens. Ik bedoel, um, ik, ik ben een wat oudere dame bij uh, binnen hier. Uh, toen wij in de jaren tachtig allerlei stoute dingen deden. Uh, ja, uh, werd er ook af en toe gereld. Maar dat, dat neemt niet weg dat de, uh, de demonstraties en wat de mensen hier willen en de grote meerderheid op straat, dat dat niet legitieme eisen zijn. En, okay. uh, en het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, natuurlijk. Uh, wat, wat ik vooral wil zeggen over Brazilië... ik, vind het, ik ben gisteren natuurlijk ook mee geweest, want ja, dan kan je niet meer op je, op je billen blijven zitten... als er 300.000 mensen en in heel Brazilië een miljoen mensen de straat op gaan. De Brazilianen zijn eigenlijk uh, een heel braaf volkje, dat, dat, dat weten wij niet... ...in Nederland, want je denkt altijd carnaval en uh, voetbal, het, het is allemaal uh, zo, hè, zo massaal, en, maar wel zo aardig allemaal. Maar wat er eigenlijk achter dat, al dat aardige gedoe van die Brazilianen zit... ...en al dat alleen maar feestvieren en vrolijk zijn, is een enorme angst. Uh, wees in godsnaam maar aardig. En laten we uh, vooral collectief doen als het uh, gaat om leuke dingen zoals carnaval. Maar de angst waarvoor dan, dan, maar. het is een hele, hele hiërarchische maatschappij. Een maatschappij waar heel veel geweld ook is achter de schermen. Dus durft niemand uh, zo goed zijn mond open te trekken. Hè, dus ga je liever uh, carnaval dansen dan een demonstratie doen. Het is echt voor het eerst... Maar eigenlijk sinds, sinds de grote demonstraties. waarmee in uh, 1985 de dictatuur is afgeschrapt... de eerste keer dat zo massaal mensen de straat op gaan. Maar die 7 en... cent extra voor dat buskaartje was dan de aanleiding? Dat, dat, dat was de, de lont in het kruidvat. Maar, het, maar ja. het kruidvat gaat dus daadwerkelijk. gaat het dan over dat hiërarchische systeem? Of willen mensen van die angst af? Waar gaat het dan om? Nee, nee ja, de angst is voorbij. Dat is dus heel erg leuk om te zien. Dat is mensen snel gegaan dan? Over. Ja. En uh, ja, het is, een soort Kijk, mijn het is een soort culturele revolutie die wij voor een deel in Europa in 68 hebben gehad. Mm Hier -hmm. is na de dictatuur, uh, was het land natuurlijk compleet arm. Uh, het grootste verschil tussen rijk en arm bijna ter wereld. Alleen een of ander Afrikaans land is nog ongelijker. Toen kwam er een revolutie uh, begin uh, uh, 21ste eeuw. In 2002 kwam Lula, een arbeider die werd president met zijn arbeiderspartij. Nou, dat was in, in een, in een oud-slavenland als Brazilië... waar altijd de elites geregeerd he, hadden, was dat iets ongelooflijks. Dat was zoiets als uh, uh, Mandela in Zuid-Afrika aan de macht. Want stel je voor zich een gewone arbeider... Een gewone man, ja. Ja, en dat was revolutie nummer één. Culturele revolutie nummer één. En die Lula die ging ook echt wat doen, hè. Lula zei, als naar mijn, na aan het eind van mijn termijn geen kind meer met honger naar bed hoeft, dan heb ik de grootste revolutie in het land bewerkstelligd uit de hele geschiedenis. Ja. En die heeft hij bewerkstelligd. Maar Victor, Victor Bij... zegt net, zegt net het is, dit zorgt ervoor dat er een werkende democratie is. Victor, als, ik, als je dan kijkt, dan zie je ook dat er heel veel verschillende eisen, ja. uh, uh, mensen om, eigenlijk om verschillende redenen aan het demonstreren zijn. Ja. Maar wel tegelijkertijd. Dat ja. lijkt me heel ingewikkeld dan. Ja, nee, dat, dat is ook ingewikkeld inderdaad. Maar je ziet wel dat zo'n president daar in, in Brazilië... gewoon heel veel eisen overneemt. En zich ook retorisch gezien... gewoon helemaal aan de kant schaart van deze demonstranten. En ja, dat, dat toont aan dat de democratie daar werkt. En ik, ik vind het ook wel interessant. Marion geeft die cijfers ook wel een bepaalde context. Want als je het bekijkt... ik zag dat, dat er 1,25 miljoen mensen de straat op zijn gegaan. Dat ja. lijkt echt ontzettend veel. Maar als je dat... Vertaald naar hoe groot het land is, van 200 miljoen. en je vertaalt dat terug naar Nederlandse proporties. dan zijn het maar 100.000 mensen. Dat is nog steeds veel. Maar in 2004 stonden er 200.000 mensen op het museumplein... te demonstreren tegen het beleid van Balken en de Twee op dat moment. Ja, maar, ja, maar dat is toch maar, ook veel dan? Dat is toch ook dat best Dat ja. ook indrukwekkend? Zeker, weten? maar niet ja. zo indrukwekkend dat ik denk... dat de hele wereld zich er zorgen om moet maken. maar Marion zegt zich er zorgen over dan? Zeg maar, Marjon zegt net wel... Houd toch op met die zorgen maken, dat is toch <laughs> gewoon leuk? Houd toch op met, met zo'n zo, zuur doen? Neem een beetje Braziliaans <laughs> Gezelligheid over. Ja, maar, maar, joh, maar joh, ik snap dat het hartstikke leuk is. En je bent met z'n allen op straat en er is een samenhorigheidsgevoel. En dan, uh, uh, dan, dan, dan valt er een dode. Dat heeft dan op zich niet zoveel met, uh, met de regering, of, of het geen waar tegen gedemonstreerd wordt te maken. Dat is een automobilist die zijn uh, uh, ja, geduld verliest, of weet ik veel. Maar kan dit, kan dit, kan zou dit daadwerkelijk, zou dit voorbij het leuk kunnen gaan en echt uit de hand kunnen lopen? Maar wat nou, ik snap niet uit. De, Brazilië loopt dagelijks uit de hand. Ja, ik bedoel, uh, elke dag in Rio alleen al sterven er vijf tot tien mensen aan politiegeweld en aan, aan, aan schietpartijen uh, in de sloppenwijken. Nou, laat ik het zo zeggen: zouden deze, deze demonstraties zoveel impact kunnen hebben. dat er een regering over zou, stru zou kunnen struikelen, bijvoorbeeld? Nee, want de stad dat misschien. is ook niet wat de demonstranten willen. Kijk, je moet eerst eens even kijken wat die demonstranten willen, hè, voordat je allemaal weer, uh, weer uh, meningetjes hebt. Ik heb geen mening, uh, ik ja, vraag ja. iets. Ik vraag iets voor. <laughs> Vertel, wat, wat, wat, wat willen ze dan daadwerkelijk? Het gaat om, uh, het gaat, dat krijgen wij hierdoor. Het gaat om onderwijs. Het gaat om betere gezondheidszorg. Dat zijn best wel grote dingen. Ja, en het gaat met name om corruptie. Wat je, wat je ziet, het gaat dus beter met Brazilië. Meer mensen hebben een vaste baan. Uh, do, he, door die politiek van, van, van Lula en nu ook uh, van Dilma, linkse politiek. En uh, dan zou je zeggen, he, wat, wat, hebben ze daar, wat hebben de mensen daar dan op tegen? Nou, uh, ze hebben op die politiek op zich niks tegen... maar nu gaat het om de volgende stap. Het gaat om democratie. Het gaat om uh, strijd tegen de corruptie. Want omdat steeds meer mensen een baan hebben... betalen ook steeds meer mensen belasting. Mm -hmm. Die belasting... Die wordt verkwanseld door uh, corrupte overheidsambtenaren. Die nu ook de corrupte overheidsambtenaren van links zijn. Als jij, uh, de, er is, was net weer een verhaal over een ziekenhuis in Rio. Is er één dokter? één dokter voor 250 mensen die op de eerste hulp liggen te sterven. Mm -hmm. Maar dat betekent dus toch. En dat loopt elke dag uit de hand. En ja. daar. Dus die, die, de, de, de, die mensen zeggen... wij betalen belasting... om het door uh, corrupte ambtenaren... en corrupte politici... in hun zak te laten verdwijnen. Maar dan is het, het toch e dat werd ook een protest... tegen deze regering die zo, die, zo, die, die corruptie... Ja, maar, ja, ik, ik vroeg dan aan al die mensen... willen jullie dan dat Dilma... de huidige ja. president opstapt? Nee, zeggen ze, die hoeft helemaal niet op te stappen... want er komt er weer een ander voor in de plaats. Hm. Wij willen manieren van controle... zodat die corruptie ophoudt. Bijvoorbeeld... De corrupte politici in het parlement hebben nu een wet gemaakt. die het openbaar ministerie. onder curatele wil stellen van de corrupte politie. Want iedereen weet dat de politie corrupt is. Die is echt. Uh, die is, is, is te lijmen met een tientje, bij wijze van spreken. <lacht> en ja, en dan, dan maken ze een wet nu. alle corrupte politici. die dus allemaal processen hebben omdat ze uh, uh, niet in de, in de bak willen komen. Ja, ko nou komen politici nooit in de bak. Oh. Maar goed, die, hè, die, die zijn toch een beetje bang geworden. Maken dan weer een wet, waardoor het Openbaar Ministerie zijn onafhankelijkheid kwijtraakt. Kijk, daar zeggen daar de mensen daar te ja. tegen zijn. En wat we ook horen hier is dat de frustratie over die 30 uh, miljard euro die de overheid uitgeeft aan het WK, wat aan zit te komen. Dat dat ook een, echt een door in het oog is van, van het volk. Klopt dat? Het is niet een doorn in het oog, het is een van die dingen. Van die dingen, ja, 30 miljard nee. estricus, dat is drie keer, dat is dus alle drie de vorige WK's bij elkaar. Dat, dat geeft het Brazilië dan uit aan dat WK. En, we, en, en Brazilië is een voetballand, ja. houdt van voetbal. Nou, die stadions die zijn verbouwd, waardoor de, de manier waarop Brazilianen voetbal beleven veranderd is. Uh, het Maracanã Stadion, dat ooit het grootste stadion ter wereld was, dat had 200.000 plaatsen omdat heel veel staanplaatsen waren. Nu wordt het verbouwd volgens de FIFA-normen. 75.000 mensen. Iedereen je zit kan er meer ja. voor 5 euro naar het stadion weg. Maar Marion, zou je niet zeggen dat. Want Eva maakte volgens mij terecht punt net. Van dit, dit soort demonstraties. Het feit dat ze nu plaatsvinden. Is toch voornamelijk omdat nu de hele wereldpers. daar zit te kijken naar hoe dat land het doet. En dit is een kans om de regering. een klein beetje. Ja, het uh, uh, genant te maken. Ja, maar denk je dat echt al die mensen de straat op gaan... en denken, ops, de wereldpers zit hier? Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar je hebt wel een paar aanjagers natuurlijk. Ja. Maar he heeft het eigenlijk ook niet gewoon te maken... Met het, uh, met het feit dat dit nu een Braziliaanse lente wordt ook genoemd... en, en een beetje in de lijn wordt geplaatst met de, met de Arabische lente? Kl klopt dat, Marion, dat ze dit uh, de primavera brazilera of zoiets noemen? Ja, maar kijk, ik zit, ik zit er hier in. Ik, jullie de denken misschien, ja, dat wordt gekopieerd... Maar... De, de, de Arabische lente gaat natuurlijk om heel andere dingen dan, uh, dan dat het hier gaat. Het voelt anders waarschijnlijk. Maar voor de mensen thuis lijkt het, oh, uh, hè, nog, nog zo'n grootschalige demonstratie. En dan komt er natuurlijk wel meer aandacht voor. Omdat iedereen denkt aan wat er in Egypte is gebeurd en wat er in Turkije is gebeurd. En kijkt iedereen zo van, oh, wat gaat er nu dan in uh, Brazilië gebeuren? Ja, ik denk natuurlijk, we, we leven in een geglobaliseerde wereld. En, ik denk, en iedereen ziet natuurlijk ook... Hoe, dat, dat, op het plein in Turkije jongeren staan en, enzovoort. En, en dat heeft iets van die angst. De, de, de, de ongelooflijke angst die hier in Brazilië altijd geheerst heeft. Heeft dat natuurlijk ook doorbroken. Van, eetje als ze het daar kunnen, kunnen wij het natuurlijk ja, hier ook. Maar, ja, maar ik, zie het, ik zie het meer, mag ik even samenvatten? Ik ja, zie het meer als een culturele revolutie. Als uh, uh, mensen die voor het eerst in Brazilië zeggen wij zijn burgers. En wij zijn niet alleen maar te koop. Voor politieke partijen. En dan heb ik nog een slotvraag aan je. En gaan ze daar uh, iets in bereiken in, op korte termijn, denk je? Ah, is afwachten, hè? Ik bedoel, die Brazilianen, echt uh, doorzetten zijn het niet. Dus uh, voor, voor hetzelfde ja, geld. Is het heel Morgen van, ach, weet je, ik ga maar weer naar de voetbalwedstrijd <laughs> kijken. Dat, is, Dat dan, weet je niet. Dan spreken we jou weer, Marion van Rooijen, vanuit, vanuit Rio. Dank je wel. BNN Today. Zet een Punt. Achter de Week. Ja, met een, uh, een, een lekker bandje uit De Haag. En de, de band heet Splendid. En die hebben een nieuwe single uit, die heet The Streets. En deze band, ach, uh, ik weet niet of je ze gezien je hebt... toevallig bij de wereld draai door... maar er was ene uh, Nico Dijkshoorn en die stond helemaal ondersteboven. Want het is namelijk een heerlijke band met heerlijke muziek. Luister gewoon zelf naar The Streets. The Splendid. Time Patrol Session. Through it every now and then. But when I really wanna get off, I get out, pack my gear in my backpack without a doubt. I click study effects and you get my point. No work today, I made a run, I My boss don't pay, salary late. I'm okay, I only work when I get paid. So screw me off straight. screw everything about that place. I'm gonna hit the streets, now it's my time to play. I'm back on this. Street. Drop that Now it's my time to play I'm back. De Haag, dus afkomstig Splendid The Streets. Dan ga je dat beentje ook eens een keer live zien... als je dat toevallig ergens een keer is aangeplakt ziet. Want het is echt buitengewoon leuk om dat live mee te maken. Het eerste, uur, het eerste halfuurtje van dit prachtige programma BNN Today zit erop. Zometeen na negen dan gaan we gewoon verder. En dan gaan we praten over uh, onder andere rijexamens. We gaan het hebben over Obama... Ja, en we gaan het hebben over Femke Halsema... die een prachtige, mooie, genuanceerde lezing schreef... en vervolgens in allerlei koppen ongenuanceerd uit elkaar gerukt werd. Of iets, ja. of iets dergelijks. Ja. Maar hoe, de, hoe, dat gaan we straks allemaal uitgebreid bespreken. Dat doe ik met Eva Hoeken, Victor Vlam en Bertine Moenaf... en natuurlijk ook met Luc Ikik En dan heb ik ook nog een paar goede platen bij me nou. Gelukkig. Het is toch geweldig. Eerst het journaal van 9... Nieuws van 9 uur, moet ik zeggen. Hein? Nieuws, hè? krijg ik weer op de hier. donder. Mm. Met de one and only Freddy van Tijn. Iedere vrijdag een mooie... En... Het laatste nieuws. Zon en warm, 27 tot 35 graden. Ik wil niet zeggen dat het overal droog is. En Hier op de Veenweg, die staat nog onder water. Ik heb waarnemingen gehoord van in heel korte tijd 50 millimeter. Word ik helemaal niet verdrietig van, hoor. Echt niet, nee. Waarom zitten we hier überhaupt vanmiddag bij elkaar? Wat zijn de garanties van de NS op dit moment waard? Juist omdat er iets gruwelijk is misgegaan. Met deze baby is het dus anders gelopen. De politie is inderdaad druk op zoek naar de moeder. Het is helemaal de vraag of überhaupt nog iemand geïnteresseerd is in je verhaal. Barbetje moet hangen, zoals dat heet. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.